Twee uur, Robert Baltus met het NOS Journaal. Minister Dijsselbloem zegt dat hij in het omstreden blauwdruk-interview... vanmiddag verkeerd is geciteerd. Hij heeft het Engelse woord voor blauwdruk, template, niet in de woord genomen. Hij kende dat woord niet eens, zei hij bij Pauw en Wittemond. Volgens Dijsselbloem kan het reddingsplan voor Cyprus... niet één op één worden toegepast in andere landen. Maar hij vindt wel dat deze aanpak, waarbij de belastingbetalers worden ontzien... vaker kan worden gebruikt. Dijzelbloem is door de publicaties over de blauwdruk... internationaal het mikpunt van kritiek geworden. Vooral buitenlandse commentatoren vlegen de vloer met hem aan. Op de suggestie dat hij zou moeten worden ontslagen... antwoordde hij onderkoeld: dat kan altijd. De banken op Cyprus gaan morgen toch niet open. Volgens de Centrale Bank van Cyprus... is het voor de goede werking van het hele bankaire systeem nodig... dat ook de kleine banken nog tot en met woensdag gesloten blijven. Eerder vandaag werd gemeld dat de meeste banken morgen weer open zouden gaan nu er overeenstemming is over een reddingsplan voor Cyprus. Het gevaar voor een bankrun zou daarmee geweken zijn. In Hoogsoer in Gelderland heeft een heidebrand gewoed. Het gebied vergelijkbaar met vier en vijf voetbalvelden is getroffen, zegt de brandweer. Die rukte met groot materieel uit. Gisteravond brak er ook al een brandje uit in het heidegebied. Volgens de brandweer is het niet ongewoon dat in deze tijd van het jaar heidebranden voorkomen. Zeker door de droogte en de harde wind. De Russische zakenman Boris Borisovsky is gestorven na ophanging. Dat zegt de Britse politie na autopsie op het lichaam. De schatrijke Berezowski werd zaterdag door een medewerker dood aangetroffen... in zijn huis in het graafschap Surrey. Berezowski zou depressief zijn geweest. Na de val van het communisme werd Berezowski schatrijk in Rusland. Toen Poetin president werd, verloor hij zijn macht... en week hij uit naar Engeland, waar hij geregeld felle kritiek uit op het Kremlin. Het weer, vannacht opklaringen, alleen in het zuiden wat sluierbewolking. Het gaat weer licht tot matig vriezen. Morgen overdag en woensdag blijft het droog en is er geregeld zon... Het blijft koud met een middagtemperatuur van 3 tot 5 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. Dit is De Nacht. Met Maarten Hach. Goedenacht en mooi dat u luistert naar deze Dit is de Nacht van dinsdag 26 maart. Staatssecretaris Steven wil 27 gevangenissen sluiten en de leefregels in de bijis versoberen. Gevangenen komen in een tweepersoonscel en avond en weekendprogramma's verdwijnen. Wat zijn nou de gevolgen daarvan voor gedetineerden en hoe is het leven in de cel eigenlijk nu al? Daarover hoor ik zo meteen graag uw verhalen. Bijvoorbeeld als u zelf al eens in een gevangenis heeft gezeten... En regelmatig komt als bezoeker of misschien werkt u daar wel. En we praten uh, daar ook over zometeen met de directeur van Belangenoverleg... niet-justitiegebonden organisaties, oftewel de Bonjo... de belangwaartiger van de BAIS-klanten, Jaap Brandlicht. Maar uh, en daarna... Ja, bekende klanken uit de matthäus Passion van Johan Sebastian Bach... het erbarme om precies te zijn. Traditiegetrouw wordt de Matthäus in deze tijd... voor Pasen vele malen opgevoerd in kerken en concerthallen. De compositie vertelt het Leiders een sterfverhaal van Jezus. En vannacht gaan wij het ook over deze matthäus Passion hebben. Govert-Jan Bach is een enorme liefhebber en kenner van de Matthäus. Verre familie ook dat, maar dat uh, is slechts zeer dun. Hij is hier straks te gast. En hij vertelt bijvoorbeeld ook over uh, hoe hij uh, de muziek van Bach gebruikt... in zijn werk als psycholoog. Verder bellen we met uh, dirigent Jan-Willem de Vriend. Hij treedt deze week op met de Matthäus' Passion En ik wil natuurlijk van u horen wat uw eigen mooiste moment is... In, uh, in het prachtige werk. En we draaien natuurlijk ook heel wat van de muziek zelf. Dat allemaal straks. Nu eerst om in de stemming te komen voor de gevangenisverhalen... de Folsom Prison Blues. Hier is Johnny Cash. Hello, I'm Johnny Cash. I hear the train a coming. It's rolling around the bend.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 But there's rich folks eating from a fancy dining car They're probably drinking coffee and smoking big cigars Well, I know I had it coming I know I can't be free But those people keep a moving And that's what tortures me ja dat was uh, Jody Cash en zelf ex klant en hier live te horen... in de Folsom State Prison, back in 1968. Staatssecretaris Steven gaat dus fors bezuinigen in het gevangeniswezen. En dat was afgelopen weekend zo in het nieuws. Staatssecretaris Steven van Veiligheid en Justitie... wil honderden miljoenen euro's bezuinigen op, het ge op gevangenissen. In totaal worden 30 gevangenissen, TBS-klinieken en jeugdinrichtingen gesloten. Het gaat onder meer om de bijlmer in Amsterdam... En de koepelgevangenissen in Arnhem, Haarlem en Breda. Maar in Zaanstad en Veenhuizen worden nieuwe, moderne gevangenissen gebouwd. En modern betekent twee persoonscellen. Veel één gaan verdwijnen. In totaal komen er 2900 meer persoonscellen. En dat betekent dat de helft van de gedetineerden straks op zo'n meer zit. Het personeel is zich wild geschrokken. Van de veiligheid in Nederland, die staat daardoor gewoon onder druk. 2000 gevangenen krijgen straks een enkelband in plaats van de cel. Dat scheelt veel cellen. En zo kunnen de veroordeelden hun baan houden of op zoek gaan naar werk. Vooral kort gestraften krijgen zo'n enkelband. Daar wordt het onveiliger door. De perktoezicht, de handhaving van toezicht, daar zijn we in Nederland toch al zo goed in... Wie gaat het doen? Wie gaat dat betalen? In 2018 zal de helft van de gevangenen met z'n tweeën op één cel zitten. Nu gebeurt dat alleen nog op vrijwillige basis. De mensen die dus overblijven, omdat wij dus de meest goede tussen haakjes en een enkelbandje geven... dat zijn dus de mensen die daar niet voor geschikt zijn. Dat zijn de mensen die of een licht verstandelijke beperking hebben... dat zijn de mensen die waar we daarna aan spoort, of dat zijn de gevaarlijke mensen. Dus wat je overhoudt is een mengelpot die elkaar ook nog gaat beïnvloeden... Dus het, het wordt één groot drama. Het zal er straks een stuk soberder aan toegaan voor een groot aantal gevangenen. Het avond- en weekendprogramma verdwijnt en er kan minder gesport worden. Bovendien mogen gevangenen minder snel met verlof. Wat betekent dat voor het personeel? Ja, personeel die zal als er agressie komt vaker met agressie in aanraking komen. Dus uh, ja, dan, dan loop je de kans uh, op het moment dat er vaker agressie is, dat er ook vaker personeel beschadigd wordt. En dat is wel een hele grote zorg die wij hebben als personeel zijn. Ja... Teven wil dus 27 gevangenissen sluiten en de leefregels in de Basis versoberen. Ze moeten we gedetineerden dus met z'n twee in de cel gaan zitten en worden avond- en weekendprogramma's afgeschaft. Wat betekent dat eigenlijk voor het leven in de gevangenis? Daarover gaan we praten. Nu eerst met Jaap Brandlicht, directeur van uh, de Belangenoverleg niet Justitieel gebonden organisaties, wat wel de Bonjo. Uh, zou ik kunnen zeggen dat u uh, de belangenorganisatie bent van uh, de baaiersklanten? wat extra in de kun je zeggen. Ja, en hun familie, geloof ik. Uh, Alles erbij. Alles erbij hoorden er ook bij. Ja. ja. ja, ja. U vertegenwoordigt, geloof ik, wel zo'n beetje 70 organisaties die hier nou, dat, actief in zijn. Ja, er zijn zo'n 70 aangesloten organisaties. Daarnaast doen we een aantal andere activiteiten. Ja. En hebben we uh, ons gewoon, noem noemen vakbond van gedefinieerd. Ja. Goed, als u dat zo op een rijtje hoort, afgelopen vrijdag in het nieuws, en dat zijpelt al zo wel door, uh, wat, wat denkt u dan voor deze maatregelen? Wat een zotte Ja, want? Wat een zotte grens. Hoe haalt u je hoofd? En, en, en, dat, dat gevoel kan ik me voorstellen, maar leg, legt u dat dus uit? Waarom is het zo zot? Nou, goed, ik zal het op een zetten. We beginnen met uh, uh, betalen voor je huisvesting. Uh, ja. De plaats van Teven, ja. de eerste vele korte ook, moeten geleden in de taal van huisvesting. Ja, dus je krijgt een, je krijgt een hokje uh, met een slot op de deur en daar moet je nog voor betalen ook? Ja, twee keer neer ontvangen. Uh, Zo'n pak wat 10 tot 15 euro per week. Uh, huisvesting kost een pak wat 400 euro per maand. Uh. We zijn heel nieuwsgierig hoe minister dat gaat doen. Huurspensidie, schuld opbouwen uh, en zoveel schulden na je baardstijd met veel schuld buiten komt... en dan die betalen weer de binnenkant van de gevangenis. En kan... ja. vragen, eh, oneergevuld, geen idee hoe het in gaat vullen. Maar het, voor, op voorhand lijkt het echt onzin. Ja, en de, dan, dan gaat het nog om... Um, uh, wat dat betreft uh, zijn er heel wat maatregelen die erin staan. Maar als het dan gaat om, om die maatregelen... voor binnen de muren van de gevangenis... Hè, twee op één cel, verzoberde programma, aanbod enzovoorts... in de weekenden, avonden... Ik nou, vertel van twee dingen. Eén, verzobering kan wel bijna niet meer. Het nee? is ontzettend veel Ik begrijp niet hoe je nog meer versoberen. verzoperen. Maar wacht ook dat maar af. En wat betreft meer dan een cel, daar zijn we geduanceerd over. Okay. Er zijn gevangenen die het meer dan een cel prettig vinden, er zijn die het heel onprettig vinden. Want even, uh, e even voor mijn beeld. Hè. Um, er wordt natuurlijk nog wel eens geroepen. Alhoewel dat naar mijn indruk de laatste tijd wat minder is. Maar uh, uh, die gevangenissen in Nederland dat is, die zijn net in een hotel. Ja, ja dat is zo, dat dat zo? Dat soort, dat soort gelul allemaal. Excuus, uh, nee, Lemo. Die... Het is natuurlijk, dat, dat is duidelijk. Uh, zonder meer heel vervelend op zijn zachtst gezegd dat er een slot op je deur zit. En dat je niet naar buiten mag, een belangrijk deel van de dag. Maar los daarvan. Het is geen hotel. Het is, zijn hele sobere ruimtes. Gaan er maar zitten. Mensen zitten van, van een dag ongeveer 16 uur achter de deur. Er komen ze helemaal niet meer mee naar buiten. Er zijn bijna geen voorzieningen meer. Uh, uh, uh, uh, mensen, meer bij cel, deel je met z'n en wc en deel je met z'n twee een televisietje. Uh, ja. Het is heel erg beperkt. Uh, dat wou we nou eens ophouden met die, met die, met die standaardverhalen. Over, over luxe in het gevangenis. Alsjeblieft ga ik ook kijken. kijken. Dus binnenkort is het een open dag in het gevangenissen. Je, jullie mogen gaan kijken, ga gewoon kijken en zie wat het is. En wanneer is dat? Die open dag? Ja, dan moet je even gaan koken. Ik weet niet precies, maar één kijk. deze weken op een zaterdag. Ja. Um, heeft u zelf ook gevangen gezeten? Nee. Niet. Dus u, u weet het niet ik, zozeer ik, uit eigen ervaring? U komt er dus nee, wel regelmatig? Ik, ik mis het ervaring. Ik kom wel regelmatig. Ja. En, op mijn en op mijn kantoor werken mensen hier wel. Van uitkomen. Ja, ja. Um, maar als u dan toch zou moeten kiezen, stel voor, u, uh, u belandt op een dag in de gevangenis. Welke gevangenis is dan nog het minst onaangenaam, nu? Nu? Ja, wat je kent. Uh, kijk, koepelgevangenissen zijn heel onaangenaam. Ze zijn ouderwets. Ja, uh, de, zoals de in, in Breda, is die is bekend. Breda, Haarlem en, uh, en Arnhem. Ja. Uh, die koepels die gaan terecht dicht, denk ik. uit onderzoek ook over gezondheidsvervangenissen... blijkt dat die het iets minst gezonde omgeving kan leveren. Want er, er, schijnt, er, er schijnt wel een gedachte achter te zitten. Hè? Ik, er, er, er, verwonderde een collega van mij zich over... Van, ja, waarom zijn die koepels eigenlijk gebouwd? Maar er, er zit wel een verhaal achter, hoorde ik. Ja, ja het er zit een verhaal achter dat je vanuit die centrale ruimte... iedereen goed in de geld te houden. Ja. En, dat is, en dat is gebeurd over een de jaren 20, 30... Was dat opeens dat een idee dat je dat moest gaan doen en dat zou dan goed voor gevangenen zijn? Ja. Uh, goed, dat, tot, mijn, tot mijn verbazing is onderzoek geweest van Peter De Lange van de VU uh, uh, naar waar, waar, wat, wat gevangenis zou gezond ervaren worden door gevangenen. Tot mijn eigen verbazing was dat de Belmer. Oh. Uh, uh, omdat de Belmers Die gaat ook dicht, zijn... toch? De Belmer bijs Wat zei je? Die gaat ook dicht, toch? Uh, jawel, maar het was de Belmer bijs Ja, of die ook okay. gaat Ten tweede, het was de Belmer en de En het. Plezier graag van de gevangenen, dat die opgedeeld zijn in hele kleine eenheden. Kleine, overzichtige okay. eenheden. Waardoor ze in een kleine organisatie goed zullen functioneren. In feite, dezelfde discussie als we met scholen kennen. Kleine scholen werken beter dan hele grote scholen. Grote scholen, ook op eens een kleine stukjes, ja. werken ook beter. Dezelfde discussie. Uh, dus. Uh, uh, ja, grote gevangenissen zijn niet per se slecht. Oké. Okay. is hoe je ze organiseert. Ja, als je, je mij in, in kleine units uh, doet. Ja, ja, als je mensen overzichtelijk houdt, dan gaat het allemaal wel. Hey, en, en bijvoorbeeld dan dat, dat, uh, dat aanbod hè, van, uh, van recreatie in de avond, in de weekenden. Um, daar kan ja. weinig op worden bezuinigd, want dat is er nu al nou eens? Ja, dat, dat is helemaal niet meer. meer. Oké. Okay. Want ja, wat, dus die, dus die, dus die suggestie dus wordt natuurlijk gewekt, hè. Als je daarop kan bezuinigen, ja. dan zal er, nog, zal er nog wel een ruim aanbod zijn. Maar dat, dat ja, is allemaal... Ja, ja, ja. Ja, ze kunnen tot 24 uur achter de deur zitten. Dan komen ze helemaal niet meer buiten werken allemaal. Ja, ja, want nu zitten ze 16 uur achter de deur. Voor, ja. uh, dus dat betekent 8 uur niet. Dus zeg maar een, een, een, een werkdag zijn ze buiten ja. de deur. En, en, uh, en, dan dan moeten ze ook gedeelte werken. Want ze worden ver, verwacht dat ze werken tegenwoordig. Ja. Want als je niet werkt gaat het van je 5 euro per week af. Ja. Dus mensen moeten, moeten worden uit werk gezet. Anders wordt ze gestraft op inhouden van geld. Ja. Dus mensen, mensen werken ook nog zo'n zes uur per dag. Ja, maar ze zijn ja. dus zeg maar acht uur nu buiten de cel. Zal, ja. Bent u bang dat dat nog minder wordt dan, met deze bezuinigingen? Als u het even zegt wat u doet, als u doet wat u zegt, moet ik zeggen... dan uh, wordt het soberder, dus dan wordt het nog minder. Ja. Ja, ik, ik uh, nogmaals, het zijn allemaal niet eerder plannen. Uh, het zijn, uh, zijn, zijn schoten voor de boeg. Het is in feite het nog een keer herhaald nu... Uh, maar we weten van details nog geen moer, behalve dat gevangenissen men nu zegt, dat dicht gaan. Ja, precies. Dus eigenlijk is het nog een beetje afwachten hoe het nou precies ingevuld gaat worden, die bezuinigingen. Ja. ja. Um, dan naar twee op één cel. U zei al, uh, daar wordt verschillend over gedacht. Ja. Um, leg eens uit, want het lijkt mij, uh, nou ja, het is geen pretje om gevangen te zitten. Maar als ik dan gevangen zou moeten zitten, dan geloof ik dat ik, uh, dat ik liever mijn eigen hok zou hebben. Ja, ik, ik geloof het ook. Maar... Uh, aan uh, de andere kant, als je alleen in je eigen hok zit... Uh, heel veel per dag heb je ook heel erg aanspraak. Er, er, er, gisteren was, of eerst gisteren, één van vandaag... was de directeur van de gevangenis in Noord-Holland, hier gewaard. die hebben vier Ja. En die hebben het gewonneliseerd. Die hebben er een, een ontzettend menselijk regime op gezet. Okay. Uh, uh, en daar werkt het. En op andere plekken zijn ze een persooncellen en zo het niet. Ja. Je, je moet ontzettend goed kijken wie je bij elkaar zet... En sommige detaineren willen echt een eigen kamer hebben. Je moet je eigen kamer geven. En sommigen vinden het prima om het ander te delen. Dat kan dus ook. En... Ik heb daar dus niets van bezwaar tegen. mits je maatwerk levert. En, en waar hangt het van af of het werkt of niet? Ja, van de mensen die, die het bij elkaar zet, En van het regime... Uh, wat, je, wat je als. De, als uh, uh, uh, uh, uh, uh, CPI's, bewakers, PIW's, bijvoorbeeld, uh, met elkaar voert, uh, voert. heb je een beetje een humane regime. dan heb je met weinig conflicten, dan kan er veel. heb je een, een heel streng regime. met veel conflicten, dan kan er weinig. Maar ja. we hangt een beetje ook vanaf. Dan heb je heel veel psychisch gestoorde. Uh, uh, delinquenten. Uh, ja. uh, of verslaafde delinquenten, of met de combinatie van twee. dan moet je het ook weer niet doen, want dat levert probleem op. Ja. Dus het hangt er een beetje vanaf wie je daar bij elkaar krijgt. Oké. Okay. Blijf even hangen. Uh, we hebben inmiddels ook een, uh, een beller aan de lijn hangen. Um, kom er maar in. Uh, ben ik erin? Ja. Uh, wie, ja. Hoe, hoe is de naam? De naam is uh, Peter. Peter, vertel. Uh, uh, wat is jouw ervaring met het gevangeniswezen, Peter? Nou, um, ik heb geen ervaring uh, ermee. Maar de vorige beller zal wellicht een financiële... Uh, correlatie in financieel belang hebben. Hoe knuffelachtig dat hij praat. Oh. Maar goed, dat is dan ik. zijn mening. Nou, Hij is belangrijker, is... Hij, hij is, belangrijke, ja. hij is uh, uh, directeur Aha. van de Bonjo. Dan, dan, dan, dan weet ja. ik al wel genoeg als burger. Oh. Maar uh, de, de, de gevangenen, moet, je moet heel wat doen om in een Nederlandse gevangenis te komen. Ik sla ja. iemand hier half dood, kan ik tien, tien uur papier prikken. Dat is het. Als ik in de gevangenis moet doen, dan moet ik toch moet gaan. Het is toch maar schoon. het is straat. -tug. Maar Peter, bedoel, wil, wil je daarmee zeggen, uh, de mensen die in de gevangenis zitten... die hebben dus heel wat op hun kerfstok, dus die, die moeten niet zeuren, zoiets? Juist, juist, juist. En dit hm. is al dertig jaar bekend. Maar het linkse regime in Nederland ontkent het maar, gaat maar knuffelen. Maar, ik zou maar zeggen, Peter, die... Peter, even. Ja. Uh, in Nederland we, uh, houden we de ja. mensenrechten hoog. Geva ja. Gevangenen zijn toch ook mensen, die hebben toch ook rechten? Nou, ik heb liever dat we de slachtoffers uh, hoog houden... en de criminelen flink de kop indrukken. Uh, een gevangene kost 236 euro per dag. Ja. Dat is, hebt u dat ooit gezien op de televisie? 206, want, nee, ik heb uh, dat heb nooit gezien. Van, nee, maar... 236 euro per dag. Ja? Gooi ze met z'n drieën op elkaar... en schenk het verdiende geld naar de kindjes in Afrika. Ja. Ze hebben zelfs televisie. Ze hebben internet. Ze hebben sport... Maar het is, het is geen hotel, hoor ik net. Dat moeten Dank we niet wel. denken. Die meneer heeft een, een mooi financieel belang aan bij. Hij kan zich rustig ander werk zoeken. En ik wil wel eens weten, als hij op straat in elkaar gebeukt wordt... door, door wat schoren, hoe hij dan over de gevangenen... Ik, hoe hij over de nou, gevangenen denkt... Zullen, bent, zullen, zullen dan we dat... Zullen, dat gaan we gewoon even vragen, Peter, want hij hangt nog. Meneer Brandlicht. Uh, ja, ja. Eerst maar even die laatste vraag. Heeft u zelf uh, wel eens hinder ondervonden van criminelen? Bent u wel eens aangevallen? Bent u wel eens beroofd? Ik ben wel eens beroofd. Ik ja? uh, ben nooit aangevallen. Uh, ik woon in Amsterdam. Ik heb voor volgende dieren toch heel veilig. Ja. Zelfs, ik ben wel eens een, keer een jas gestolen of een fiets gestolen. Ja. Dat soort dingen. Uh, wel. Okay, ja. ja, dat wel. Niet, ja. niet, niet heel ingrijpend voor uw persoonlijk. Niet heel in ingrijpend. Ja. Nee. En, en, ja. en op de vraag als iemand met dochter aan z'n veranderen... om te reageren... Dan reageer ik anders dan ik verstand gebruik als ik voor mij mooi Ja, Goed, Peter zegt 236 euro kost de gevangene per dag. Klopt dat? Yes. Nee, het is, het, is, het is per maand. Per maand, oké. Okay. Excuseer. Nee, nee, nee, nee. Hij <laughs> is, is op televisie geweest bij het programma. Hoeveel kost het? Die, die meneer wekelijks is van programma geweest. Afschrijvingen van het gebouw. Gas, water, licht, stroom, personeel. Dat is ook het. Hoeveel kost dit? Nederland 2 was dat, het programma. Wat kost een gevangene? 236 euro per dag. Meneer Brandlicht. Ik blijf het bij oneens, maar we gaan het uit. Maakt niet echt uit voor de benadering. Deze meneer vindt mij slap. Ja, dat vind ik prima. Ja, uh, maar de uh, kennelijk, de kennelijk is dat beeld nog hardnekkig hè van die gevangenis ja, als een, als ja, een hotel ja, en, ja, en ze moeten niet zeuren. Uh, en, want... en, en deze meneer weet volstrekt niet dat hij morgen voor een kleinigheidje opeens toch uh, drie, drie, drie weken achter, achter het tralies kan zitten. De uh, meneer heeft geen idee wie het achter het tralies zit. heeft idee de holleder al dat soort fake beelden. Nee. Uh, deze meneer moet is echt een keer oriënteren. Heel veel Nederlanders zitten in heel veel kleine verkrijpjes. Heel kort, trouwens, achter, het, achter de, uh, uh, binnen de gevangenissen. Uh, de lange gevangenen zijn heel weinig. Ja. En dan gaat het niet omdat je maar... ...omdat je met elkaar rust, dat je dan maar, uh, maar alleen maar de tuin naar mag gaan... ...harken bij, bij je burgemeester. Uh, het gaat om dat mensen voor bijvoorbeeld, niet kunnen betalen van de schulden, gaan ze erbij eens in, Ze zijn allemaal korte strafkussen, kort voor, maar je zit er wel voor. Ja, ja. Um, um, dat kan, maar toch heeft Peter er nog nooit mee te maken gekregen. En Ik kan me voorstellen nee. dat dan je, je nog niet precies weet waar je het over hebt, Peter. Um, of ben je zelf wel eens in uh, binnengevangenismuren geweest om bijvoorbeeld iemand te bezoeken? Nee, nee. Nee, helemaal niet. Ja, eigenlijk ja. weet je er alleen iets van via de media. Begrijp ik. Via, ja, via de media. Ja. Maar ik denk dat heel wat kindjes in Afrika een moord plegen... om in Nederland in een gevangenis te moeten. Nou, dat kunnen ze dan maar beter niet. Uh, no, want in hun eigen de land de komen ze dan waarschijnlijk wat slechter vanaf. De meneer um, de heeft een financieel belang erbij. En dat blijkt... Maar dat is ook niet nou, dus het recht. Maar het is tuig wat in de gevangenis zit. Tuig de, moet gestraft worden. En dat, dat punt ga ik nog even voorleggen aan meneer Brandlicht. Want de daar de heeft de de hij de natuurlijk wel een punt. Een gevangenisstraf moet ook een straf zijn. Is het dat wel... Ja, dus ga, ga maar eens een keer Zou uh, uh, uitnodigen. Hij uh, moet ze maar eens een keer uh, uh, vragen bij een politiecel. Een nachtje, gaat hij gewoon eens een keer vragen, een nachtje binnen te gaan zitten. Ja, dat kan gewoon, Eén, hè? Een gewoon... nachtje regelen. Ja, ja. Eén nachtje. Eén nachtje. En toen is gedaan, gewoon één nachtje in een cel. Om te ervaren hoe dat ik, is. Ik no nodig hem uit, ook dat, om, om, te, om dat daarna te komen vertellen voor deze, voor deze uh, omroep. Nou, bij deze staat die uitnodiging. Peter, neem je die op? Ja. Nou, uh, kijk, en ook al dat lukt. Nee, de, even, even de vraag beantwoorden. Uh, uh, uh, ga je daarvoor een dag, nachtje een in de cel doorbrengen om te begrijpen hoe dat is? Nee, want ik, wil, uh, ik heb niks met gevangenis thuis te maken. Het, als je nee, maar je, je zit, kunt er zomaar een keer uh, terechtkomen, dat kan. Ja, want er zijn ook mensen die, die moeten werken. Er zijn ook mensen... Uh, je moet echt iemand in elkaar flink beuken, dan moet het nog drie keer bewezen worden... door ene Heer Moskovic om je nog vrij te krijgen. Dat ja. is... Het, ze hebben zelfs landvlees daar. Ze hebben daar rundvlees. Ze, ze moeten nou, daar op water. En ik zou je vertellen, Peter. Uh, mijn eigen perspectief is dat ik recent het boek uh, uh, van Helene de Waal heb gelezen. Die uh, uh, ten, ten onrecht uh, werd uh, beschuldigd van... Uh, nou ja, van het lekker van als ivd ja, ja precies, van de, als AIVD-agenten. Um, zij had bijvoorbeeld een glutendieet en kon binnen de gevangenismuren wekenlang niet aan een glutenvrij um, uh, eten komen met alle maag- en darmproblemen van dien. En goed, zij zat onschuldig gevangen. Ja, is later gebleken. Er is een gevangenis. Gevangen. Is, is ja, maar, maar het zijn het toch mensen, Peter? Als jij, als jij een glutenallergie hebt, waardoor als je gewoon eten eet... je darmen alle kanten uitkronkelen... dan is het toch, ja. een, dan, dan is het toch netjes om zo'n gevangene op een goede manier te behandelen? Die hoeft, niet, die hoeft toch niet ook nog eens boven zijn, uh, zijn uh, tijdstraf... of zijn, zijn, het feit dat er een slot op de deur zit... ook nog eens lichamelijk pijn te lijden. De gevangene komt uit de gevangenis, hij is weg... Het slachtoffer wat in elkaar gebeurt is, heeft nog 10, 20 jaar psychische leed ervan. Het, ze verdienen niet beter. Het, het, het is toch maar thuis. Het is maar schoren wat er zit. Goed, Peter. Um, uh, je mening is duidelijk. Ik ga je hangen, want er zijn nog een hoop andere mensen die willen reageren. En uh, meneer Brandlicht blijft er nog even bij. Peter, goedenacht. Ik vind het veel objectiever als we gesproken worden met mensen... die geen financieel belang hebben bij een gevangenis. Die komen zo meteen vast nog langs, want de lijnen zijn druk bezet. Peter, goedjes, goedenacht. hi. Ja, Peter was dat. Meneer Brandlicht, ik zie trouwens inmiddels dat de Nationale Open Dag... ook voor Peter misschien als hij nog luistert... die is op 20 april, zaterdag 20 april. Dus dan kunnen mensen inderdaad een kijkje nemen aan de binnenkant van de gevangenis. Moeten we wel uh, want het, is, het loopt storm. Ja, ja. En mocht Peter zich bedenken en toch op uw uitnodiging willen ingaan... in welke gevangenis nodig u hem uit om een nachtje door te brengen? Dat is hij moet maar Bonjo bellen, dan ik wel wat. Oké, okay, Bonjo.nl. En dan uh, als andere luisterers geïnteresseerd zijn om dat eens mee te maken... Uh, daar kun je naartoe bellen. En dan, uh, dan kun je een nachtje in de cel uh, meemaken. Ja. Blijf nog heel even hangen. Dan pak ik nog één bellen erbij. Goedenacht. Goedenacht. Ik spreek met... Sebastian. Sebastian, nacht. Kom erbij. Goedenacht. Hey, wat, is, wat is jouw ervaring met het gevangeniswezen? Nou, ik heb heel veel van horen zeggen. Oh. Ik, ik heb zelf geen directe ervaring mee, maar gelukkig maar gesproken. Eh, het is allebei. In de ene gevangenis is het echt uh, hard. Ja. En vervelend en naar. En in de andere gevangenis hebben ze inderdaad wat mensen altijd aanhalen die voor harde straffen zijn water en brood. Soms klopt dat. Ja. Dan hebben ze tv, een waterkoker, een koelkast. En... Maar je hebt dit allemaal van horen zeggen, zeg je? Ja, maar daar ja. belde ik niet voor. Oh, waar dan wel voor? Nou, ik hoor die hele discussie al een paar dagen aan of een week. Ja. En het gaat altijd om het een of het ander. Ja. Ik hoorde net ook iemand die was heel erg van, dat ze verdienen het allemaal. En als het over enkelband gaat, dan komen criminelen op straat en dan zijn we nou. weer veilig. Maar waarom dan niet gewoon uh, verschillende niveaus van vrijheidsberoving? Hè? Als je fraude hebt gepleegd, uh, dan kom je in de gevangenis. Uh, kijk, kijk naar iemands persoonlijke situatie. Hoe straf je iemand? Ja, maar dat, dat is toch ook zo. Als, als een, een straf uh, of, of als een daad erger is, dan word je toch ook zwaarder gestraft. In, vooral in ja, lengte. Het is altijd om of gevangenis of enkelband. En als je nou zegt voor bepaalde delicten. Uh, heb je een meldingsplicht? Ja. Uh, om de zoveel tijd uh, ja. op het politiebureau, bij een zwaarder delict een enkelband. Dus je, dus enkelband, je vindt het eigenlijk waarder... wel eigenlijk vind je die plannen wel goed van die enkelbanden. Ja, daar heb ik over die enkelbanden. Ja, dat, dat, dat is voor mij moeilijk om een mening over te vormen. Omdat ja. ik daar niet het fijne van weet. Maar ik vind het in ieder geval iets waar je over moet kunnen praten. Ja. Maar die discussie lijkt zo vervuild doordat het altijd maar. Uh, Zo op de spits wordt gedreven door allebei de kanten. Ja. Uh, de voorstanders, uh, die. Uh, die, die ja, nou, ik weet even geen voorbeelden, maar. Ja. Kanten, even, meneer Brandlicht, reageer mag, mag, mag, even. De, de, de discussie het, wordt op de spits gedreven. Ik ben het met deze meneer. Ontzettend eens. Je, je kunt uh, veel differentiëren in straffen. Je hebt natuurlijk de haaltstraf voor jeugd, dat zijn taakstraffen. Je kunt met enkelbanden werken. Je kunt uh, ook in de gevangenis met verschillende soorten regime werken. Dat gebeurt ook in de praktijk. Ja, er zijn gelaagdheid in straffen. En je en, uh, en, en, en zult uh, rechten, want de rechter zal het bepalen, zal moeten kijken welke straf het beste past bij de situatie. Ja. En daarbij is gevangenisstraf lang niet altijd de beste oplossing. Nee. Dus dat nee, kan ook heb... heel prima met zo'n enkelband. Dat kan ook met, met ja, een maar, enkelband. Maar kunt u zich voorstellen dat, dat, uh, kunt, kunt je voorstellen dat daar mensen wel echt vragen vraag bij is dat wel een straf? Hoe ziet dat er dan uit? Ik, ik kan, dat, dat is nog niet helemaal duidelijk. Oh, geloof nou, mij, dat is een straf. Ja? Waarom moet ik je geloven, Sebastian? Nou, ik kan je vertellen: ik ben ooit eens een keertje door iets, uh, door de politie opgehaald. Ja. En dan had ik verder helemaal niets gedaan. En ik heb uh, twee uur in de cel gezeten of zo. En daarna uh, moest ik, ik geloof, een maand of anderhalve maand wachten totdat ik een, uh, een schikkingszitting had. Oké. Okay. Zelfs die tijd was voor mij al heel naar. En stel mm -hmm. nou dat je een heel klein delict hebt gepleegd. Dus maar het, is, het kwam er oh, gewoon op, eh, op neer dat je in alle vrijheid afwachtte uh, wat hangt er boven me hoofd, dat bedoel je? Helemaal niks in alle vrijheid... Want het hangt boven je hoofd. Dus het, het gaat om de persoonlijke situatie. Hoe straf je iemand? En dit is heel makkelijk gezegd en het zal ook absoluut niet zo gaan. Maar het zou toch ideaal zijn als we op een gegeven moment ergens in een systeem kunnen komen dat de persoonlijke situaties meewegen. Ik bedoel, ja. dat is toch hetzelfde als een boete voor iemand die een ton per jaar verdient... Die vindt de snelheidsboete, ja, die betaalt hij. En iemand die gewoon uh, een minimumloon verdient en een snelheidsboete krijgt, die wordt dus in feite veel harder gestraft. En ik weet dat dat een utopie is, maar dat is wel iets wat je altijd in je achterhoofd zou moeten houden als je... Uh, ...je wil gaan mengen in een discussie hierover. Ja. Want ik vind het zo ongenuanceerd... ...dat ik het zelfs bijna een beetje gevaarlijk begin te vinden. Ja, ja. Want zo met... wordt iedereen maar opgezweept. En... Meneer Brandlicht, reageer even. Ja. Uh, uh, nee, ik, ik, ik heb meer op, gezegd maatstraffen? Een... Ik, ik, op maatstraffen? Op maatstraffen, ik eerlijk gezegd, lijkt me verstandig. Ik, ik ben het met deze meneer ontzettend, een feit ontzettend eens. De ja. discussie wordt zo vreselijk ongenuanceerd... ...zwakwit gevoerd. En, uh, en dat... Ja, daar vallen alle nuances in weg. Ja. dat, dat voldoet ook uh, het hyperkarakter uh, erbij. Ik ben vandaag in zes keer gebeld, allerlei omroepen en klanten om allemaal over hetzelfde verhaal een keer te vertellen. Men focust allemaal op hetzelfde onderwerpen, ja. op enkel, enkelbandjes, op veiligheid. En afhankelijk van de pers, meer op veiligheid of minder op veiligheid. Ja. Uh, maar er is heel weinig nuance in de discussie. Oké. Okay. Nou, en, en hoe zouden we die dan meer moeten krijgen? Want kijk, de, de hele bezuiniging wordt natuurlijk ook ingegeven... door het feit dat het veel geld kost. Vorige bellen, Peter, hadden we 266 euro per dag. We gaan het niet meer over getallen ja. hebben, maar dat is natuurlijk nou, een nou, probleem. Het, nou, je, het kost je, veel geld. je zou ook na kunnen denken of je een plan wil maken... niet op basis van, uh, van uh, wat we nu doen. Uh, uh, ik roep wat en een ander roept wat terug. Of uh, ik roep wat heen en een ander roept ook wat heen. Ja. Uh, je zou ook tussen, tussen uh, twee en drie kunnen besteden... aan een grondige analyse wat van wat er nou precies speelt in het binnenstrafrecht, binnen, ja. binnen het gevangeniswezen... Ja. in plaats van types als ik of andere mensen die bellen... in in, in, in laten vertellen wat er aan de hand is... ik vind dat een slechte manier van aanpak. Van geef, geef eens antwoord op die vraag. Wat speelt daar en wat valt, valt daar dan te verbeteren? Of te, eh, de, hoe valt daar dan geld te besparen op een goede manier? Ik heb op ik, dit moment niet een rol om geld te besparen... Um, um, um, ik uh, de, de vraag over het regeerde koord uh, onverkort uh, overneem. zijn dus allemaal van die vragen die je dan moet gaan beantwoorden, die zijn ja, ja. helemaal nuancieerder dan nu mee voorlopig geld besparen. Ik, wat ik vaststel is dat het ontzettend veel uh, um, uh, uh, uh, wordt, wordt gestraft op het dat heel veel mensen in gevangenis gaan wat op zichzelf heel duur is. Dat je af moet vragen of die ver, of die uh, vers, ver, ver, ver, ver, ja, ik je zeggen verrechting, laat ik wel een noemen, Verrichting van het uh, denken over, over straffen. Of die uh, terecht is. Die is uh, erg verbonden aan de tijd. Aan de laatste pakweg 15, 10 jaar. Ja. Uh, uh, je ziet het Nederlands steeds strenger straf strenger dan waar in Europa. Hmm. Je kunt je afvragen, hoe komt het nou dat Nederland die tendens heeft... anders dan, uh, dan uh, Frankrijk, anders dan België, anders dan Duitsland. Dat is een interessante vraag. Wat gebeurt Goed. Waarom is Nederland het land dat het meest afgeluisterd wordt? Ja. Uh, nergens weer afgeluisterd als in Nederland. Wat gebeurt er nou ja. in dit land nou precies? Maar dan gaat het over, dat... over, over rechten, privacy enzovoorts. Maar dan hebben we het eigenlijk dan niet gaat... over oplossingen ja, het voor het gevangeniswezen. Maar het strafrecht heeft daarmee te maken. Ja. Recht is ook een uitspraak in een bepaald uh, klimaat. Ja, ja. Maar goed, u, u zit natuurlijk, dat zegt u terecht, niet op de stoel om te bezuinigen. Dat is niet uw belang. U, u, u komt op voor de belangen van gevangenen gevangen. En dat doet u goed. Hartelijk dank voor dit moment, uh, meneer Brandlicht. Ja, Brandlicht van de, de Bonjo. Um, en uh, Sebastian, ook bedankt. We gaan naar... Bedankt, fijn om zo iemand yeah. te horen ook in die discussie. In deze discussie, het is, fijn, het, het is gehoord. Okay. Hartstikke bedankt okay. allebei voor jullie bijdrage. Okay. Muziek, je zijn Crosby, Stills en Nash. Anything you want to know, just ask me, I'm the world. your native man I'll give you an answer if I can Catch one passing through the That feels right for you Anything You wanna know Ask me, it's worth every cent it costs, and you know it's free, free special deal. Layer. You see, just beneath the surface of the mud There's more mud here Surprise <laughs> Is there anything you want to know On any subject at all Got time for one more question here. Crosby's Tales en waren dat met anything at all. En we gaan verder in dit, dit is de nacht spreken over uh, het gevangeniswezen. De bezuinigingen daar, maar ook uh, hoe is het leven eigenlijk... achter, uh, achter die, die dikke deuren. Dus heb je daar verhalen over? Uh, heb je zelf ervaringen met uh, het zitten in de gevangenis? Zit je misschien op dit moment in de gevangenis? Ik heb begrepen dat, uh, dat gevangenen uh, soms ook s'nachts luisteren. Dat ze zelfs wel eens de vrijheid krijgen om te bellen. Dus wie weet... Bel, bel vooral, en uh, misschien heb je wel andere ervaringen met de gevangenis, bezoek je daar mensen, misschien werk je er. Bel 0800 1121, ons gratis nummer, en praat mee uh, in dit uur over het uh, over gevangeniswezen. We hebben Johan aan de lijn. Johan, jij hebt ervaringen met het zitten in een gevangenis. Ja, dat kun je zeggen. Ik heb een, een aantal keren uh, gedetineerd geweest. Ja. En ik heb het verhaal een beetje aangehoord van de vorige sprekers, die dan geen, uh, geen ervaring deskundigen waren, om het zo maar te zeggen. Ja. Maar. Als we nou eens terugkomen op het hotel gebeuren, hè? Ja. Ik weet niet, weet u, weet u hoe het zelf van binnen uitziet? Uh, nee, ik, ik moet u eerlijk bekennen, ik ben zelf nog nooit in een cel geweest. Het is een uh, riante kamer met een bed. Daar staat in een koelkast met vriesvakje. Ja. Je hebt een magnetron. Daarnaast heb je een bureau. Uh -huh. Je hebt een eigen wasbak. Je hebt een eigen toilet. Je hebt een koffiezetapparaat. Ja. Een dubbele filter. Je hebt een televisie 24 inch met 38 kanalen. Ja. Dus je hebt roomservice. Nou, dat begint aardig als een hotel te klinken. Het is een hotel. Ja, dus dat klopt wel. Je hebt roomservice, je eten wordt keurig gebracht. Je hoeft je koffie niet te kopen. Alleen, je dat deur je. gaat op slot. Je deur gaat op slot. Wat vreemd is, dus je hebt wel zelf de sleutel van je cel. Sorry? Je hebt wel zelf de sleutel van je cel. Dat begrijp ik niet. Leg uit. Elke gedeelte. Als je bijvoorbeeld de, de penitentiaire inrichting in de Marwei hebt, in de Leeuwarden. Mm -hmm. dan hebben de gedetineerden zelf een sleutel van hun cel. Enkel s'avonds om vijf uur gaat de cel dicht, om het zo maar te zeggen. en de volgende morgen om acht uur gaat die weer open. Ja, oké. Okay, uitzondering, dus, ja, ja. uitzondering van een paar avonden, waarin je dus uh, recreatie hebt. Ja, ja. Nou, nou daarmee komt. Je kunt, als je dus gedetineerd bent, kun je dus alles bestellen wat je wilt. Wil je biefstuk eten? Bestel je biefstuk. Wil je zwarme eten? Bestel je zwarme. Wil je uh, lekker macaroni maken of eieren of gebakken kippen? Het maakt niet uit. Je kunt het bestellen. Ja. Als je denkt, ik heb wat luxe dingen nodig. Alles wat in de V&D te koop is, kun je bestellen. Maar de, je dat, dat, zegt, dat vind ik opmerkelijk, Johan. Want we, we hadden natuurlijk net een paar andere mensen aan de lijn. Uh, de, de meneer van de Bonjo, meneer Brandlicht, die zegt nadrukkelijk... het is geen hotel. Het is, dat zijn uh, laricoekverhalen. Nee, het is geen lari-koekverhaal. Elke gedetineerde in Nederland, tenminste daar waar ik de ervaring mee heb... Die zitten daar, oké, okay, de deur gaat om vijf uur dicht en gaat s'morgens acht uur open. Maar voor de rest heb je ongelooflijk veel luxe. Oké, okay, even naar je eigen verhaal, Johan. Jij bent uh, verschillende keren ingesloten geweest. Waarom, eigenlijk? Uh, dat was allemaal subsidiair, dus financieel. Oké, okay, maar je had het, Alleen, je had, je had het, het, het natuurlijk kon. niet gedaan, of wel? Nee, het waren gewoon boetes. Natuurlijk had ik die gedaan, anders moet je niet zitten. Dus iedereen die. Kijk, de gevangenis zit vol met onschuldige mensen, wat ze allemaal zeggen. Maar dat is natuurlijk niet waar, hè? Nee, nee. Maar dat is. Ik heb boetes... een moment, ik zat anderhalf jaar geleden tijdens de feestdagen gedetineerd. Ja, ja. Dus van, van, van oktober november, december, januari, februari. Ja. Dan heb je tijdens de feestdagen heb je een kerstmarkt. Ja. Daar worden Gezellig. foto's van je gemaakt. Ja, een gezellige kerstmarkt. Dan krijg je dan wat lekkers te eten al die dingen weer. Je krijgt wat extra toetjes. Dan heb ja. je de GEDECO. Dat is dus de organisatie die dus dat extra voor de gevangenen doet. Ja. Dan heb je dus... Uh, Want de, het, het, de, de, het klinkt eigenlijk als een tranentrikker. Gevangen met de feestdagen. Maar als je, als je alleen bent in dit leven... dan uh, is het juist misschien wel gezellig... om die feestdagen binnen de gevangenismuren door te brengen. Als ik je zo hoor. Als ik je nog vertel dat er mensen zijn... die in oktober wat uitvreten, waarvoor ze zes maanden krijgen... en dan zo de doorkomen en het voorjaar weer naar buiten gaan. Ja. Die zijn ook. Maar okay. even, even wat anders, hè? Uh, een gedetineerde. Kijk, wat is een gedetineerde? Kijk, je, je zit in de gevangenis met allerlei mensen. Mensen die levenslang hebben. Huurmoordenaars, TWS'ers. Ja. Kijk, een t een, een, je zit in de gevangenis ook met mensen die gewoon TBS opgelegd hebben gekregen. Ja. Hoe ga je er zelf mee om? Dat lijkt, maar maar, aan, maar dat, aan, aan... Zit, dat zit allemaal door elkaar. Rijp en groen. Uh, jij als, als, als alle kleuren van de wereld, alle kleuren van de ja. regenboog, ja. alle talen, dat zit allemaal door elkaar. Of, of je nou weigert de boete te betalen of, of, of je, je, je hebt een grote misdaad begaan, dat zit gewoon naast elkaar. Ja, de, okay. de, iemand die er die drie dagen zit voor een boete, die, zit, die kan net zo makkelijk naast een, naast een huurmoordenaar zitten. Ja. Hey, maar Johan, als ik, als ik jou zo hoor, jij laat het er ook lekker op aankomen. Je denkt, ik ga die boete lekker niet betalen. Ik, uh, ik ga wel een, een paar weekjes uh, op kosten van de staat. Uh... Ja, het, kon, het, het kon mij toen niet beuren, om het zo maar te zeggen. Dus het was dus zelf niet zo'n erge, erge ramp. Nee. En ik had, ik had er ook niet zoveel verantwoording in af te leggen in die zin uh, vanuit het huis op front. Want ik was alleen. Dus dan valt dat wat mee. Ja. Maar neem van mij aan dat de gevangenis, natuurlijk is het een straf. En als de deur dicht gaat kun je ook nergens heen, dat is vaststikke logisch. En ja. dat is ook wel werkelijk de straf. Ja. Maar als je nou kijkt naar, naar de geneugten die je hebt in de gevangenis, ja wat jij mee wilt hebben, wil je hasjes hebben, krijg je hasjes. Wil je wiet hebben, krijg je wiet. Wil je cocaïne hebben, krijg je cocaïne. Nee, Maar, dat, maar, is dat, dat, ja, maar dat zal dan uh, niet officieel zijn, neem ik aan. Nee, maar luister, u zegt net een opmerking, misschien dat er een gevangenis ja. luistert. De gevangenis luistert, die kan even bellen. Ja. Uh, je kunt niet telefoneren in een gevangenis, Behalve dan met een telefoonkaart. Ja. Uh, uh, er zijn mensen die hebben hun telefoon binnengesmogeld. Uh, je kunt een hele hoop dingen wel en je kunt een hele hoop dingen niet. Ja, ja. En, maar en maar worden, het, de... worden er ook een hoop dingen dan oogluikend toegestaan? Of, want dat roept dan ook vragen op over het personeel. Deugen die wel? Oh, dat, is dus, dat, dat, dat is een leuke opmerking. Op een gegeven moment was ik er binnen. en Ik ben dus zelf anti-drugs, anti, anti om het zo maar te zeggen. Ja. En er werd dus gebloot in de gevangenis en op de, op de luchtplaatsen. Daar heb ik wel eens tegen een, een bewaarder heb gezegd van, nou, hij, hij, hij, hoe zit dat hier? Kan dat allemaal maar? Ja. Waarbij je als dat binnen de perken blijft, zijn ze mooi rustig en hebben wij er iets last van. Ja, precies. Dus ja. er is ook een wisselwerking die daarin optreedt. Waarbij ik wel respect heb voor de mensen die daar werken, hoor. Want ik bedoel, het is natuurlijk niet altijd even makkelijk. Nee. Nou nee, ja, Alleen, ik, ik, dat, dat zou ik ook... inderdaad maar zeggen. Want voor je het weet zit je weer voor een boete. En dan moet je ze wel tevreden houden, Johan. Ja, nee, maar <lacht> het, het, het, het, het is niet... Ja, nee, ik begrijp wat je bedoelt. Maar het is in, in Nederland niet een ramp om te zitten. En als mensen dan zeggen... ja, ik zit vier dagen. en Ja, die zitten niet. Als die man zegt van op een gegeven moment... ja, gaan we eens een nacht in de politiecel zitten. Dat kun je met elkaar niet vergelijken. Nee. Je hebt dus het huis van bewaring. Die zitten heel veel achter de deur. Dan heb je de mensen die dus afgestraft zijn. En die zitten dus werkelijk in de afdeling afgestraft. En, ja, ja die hebben veel meer privileges. Ja, oké. Okay. En, die, die, en, die die, en die zijn groot, ja. hoor. En die hebben juist meer privileges. Je zou zeggen, een uh, ja. uh, zwaardere straf, uh, minder privileges. Maar dat het is dus niet zo. Nee, als je... Bent en hoe langer de straf is, of hoe langer ja, hoe langer de straf is, hoe meer privileges je hebt. Je gaat in het onderhoudsteam, of je gaat in het schoonmaakteam. Ja, je ja. krijgt zelfs dubbel geld. Hè? normaal krijg je 15,20 euro in de week. En als je in een bepaalde ploeg zit, dan kun je dat zelfs oplopen tot 30 euro in de week. Ja. Uh, je kunt geld van buiten binnen laten komen. Hè? Dus ik bedoel, er zijn mensen daar die hebben gewoon een paar duizend euro van rekening staan. Mm -hmm. En die leven daar als wat in Frankrijk. Ja. En en werpt, het werpt weer een, het heel, weer een heel ander licht op, uh, op dit verhaal. Maar nog, dan nog wel, wanneer zat jij voor het laatst? Johan? Uh, dat was in uh, februari vorig jaar. Oké, okay. want nu wordt er dan bezuinigd. Um, hoe kijk jij daar dan tegenaan? Uh, Gemeende gevoelens. Ik heb ook wel eens met vier man op een cel gezeten. Uh, dat vond ik zelf niet echt prettig. Uh, de laatste keer waren er een aantal mensen bij waarvan ik geen bezwaar zou hebben om met twee man op een cel te zitten. Oké. Okay, ja. Maar als je ze dan maar mag uitkiezen, zeker? Nee, als het maar... Een... Kijk, in, in principe is iedereen binnen gelijk. Hè? Ik bedoel, ja. of je nou voor een uur zit of je zit voor tien jaar, je bent allemaal gelijk, want je kunt die deur niet uitlopen. Ja. En als je het sociaal gedrag met elkaar daar een beetje op elkaar afstemt, en je hebt de, bijvoorbeeld in, in de Marwelleeuw, waar heb je redelijk kleine afdelingen, om het zo maar te zeggen, hm. dan kun je daar heel goed met elkaar omgaan. En ja. ik denk dat twee man op een cel niet nadelig hoeft te zijn, mits je een beetje rekening houdt met wie je bij elkaar zet. Maar hoe gaat het dan met vier? Uh, ja, dat vond ik zelf minder plezierig. Uh, omdat je dan vier karakters in één, uh, één groep hebt. En ja. Ja, er valt altijd één buiten de boot, om het zo maar te zeggen. Oké. Okay. En ja. met, met, met z'n tweeën kun je daar nog redelijk uitkomen. Kijk ook dat die man zegt: ja, je moet dan alles delen met z'n tweeën. Nee, je krijgt alle twee een televisie. Want je hebt een stapelbed. Ja, ja. Dus iemand heeft onder zijn ruimte, en ander heeft boven zijn ruimte. Ja. Maar nou, als, je, ja, als, het, je het, als je hem allebei tegelijk op aanstaan, is dat hinderlijk? Nee hoor, je hebt allebei een afstandsbediening en een koptelefoon. Ah ja, ja. Ja, dan gaat het doe, je dan ook, ja, je krijgt elke week keurig je was, je krijgt je handdoekje, je krijgt je beddengoed. Johan, ik hoor krijg, het al. Als ik, als ik, ik ooit ook. nog de gevangenis in moet draaien, dan ga ik naar Leeuwarden. Dan zit jij goed, afdeling D. <laughs> afdeling D, helemaal goed. Johan, bedankt voor je bijdrage. Okay. Goed zo. Dat was Johan uit het, uh, het Friese. Met zijn verhaal over een gevangenis die misschien toch wel een beetje een hotel is. Nou ja, um, dokter Niels Malden uit Zoetermeer. Goedemorgen. Psycholoog heb je het in Rusten. Het Wat zegt u? Met wie heb ik het genoegen? U hebt het genoegen met Maarten Hag. Dag Maarten. In dit is de nacht. U bent er. Ja. Goede nacht in ieder geval Maarten. Toegewenst. En al andere, andere luisteraars. Luister, ik wou eens even reageren op de, de boodschap die Johan de Uitering gegooid heeft. Ja. Dat is, blijkt me al te meer weer, gewoon het feit... ik ben een waarnemer, hè. ik ben een gepensioneerde psycholoog. Hij, hij bevestigt weer wat een heleboel uh, groepen van mensen hier in Nederland lopen, lopen te, te blaten. Maar hij zegt het wel, Want... vanuit ervaring. Dat was de ja, eerste ervaringsdeskundige. Kijk, maar hij gaat dan één ding voorbij. Is, uh, wat gebeurt er in jouw hoofd als je gevangen zit? Ja, geef daar z'n antwoord op. Want u bent psycholoog, u weet dat. Ja, dan gebeurt er heel erg veel. Dat, dat kwestie van... Uh, ben je er nog? Ja, ik ben er nog. Ik hoorde ineens ja, allemaal ja, rare piepjes. Ja. Uh. ja, dat wordt een piepje. Maar er gebeurt in je hoofd ontzettend veel. Je krijgt last van angsten, je krijgt last van uh, pleinvrees, je krijgt last van... van, van hoe gaat het met mijn familie? Die hersens, die slaan op tilt... Ja. Wel, en, die, de, en als je daar niet sterk genoeg voor bent, dan word je langzaam heel langzaam gek. En daar heb ik hem niet over gehoord. En hij ja. heeft het allemaal over prachtig prachtig. Want uh, zo'n gevangenis is een hotel. Nou, dat, ik heb zelf uit pure ervaring om te kijken wat dat trouwens, heb ik in Zoetweer ook eens drie dagen in zo'n cel gezeten. Ja. Nou, binnen 2,5 dag werd ik bijna knetter. Ja, zo snel al. Ja, want je, je wordt alles ontnomen, ontnomen en je, je wordt natuurlijk wel gevoed en je, je, je wordt op je gelet. En uh, camera's dan overal en nou ja, maakt niet uit. Maar je mm. wordt je, je, je vrijheid en je, je, je, je beweging wordt ontnomen ja. en ik wil dat gewoon eens puur ervaren om te kijken wat dat nou is wat mensen ervaren. Gewoon om, om te praten over waar ik het over heb. En, ja. en niet alleen wat ik heb geleerd in boeken. Omdat ik het altijd, altijd al zo uh, wel geleerd heb. Ja. Zo, maar ja. kijken, ho, hoe is het nou in de praktijk? Ja. En wat ik, een, een beetje wat ik nou helemaal zo smerig vind? Is dat meneer Teve, die kan dan ook wel gewoon zeggen... we moeten gaan bezuinigen En dan word ik er razend om al jaren... Gewoon dat die koekenbakkers, Want ik noem het gewoon. Uh, ik geloof ook niet meer in het. gehevelijk in, uh, blik in uh, democratie. maar nee. ik geloof in uh, het. fascistisch systeem van de Tweede Kamer. Want als meneer. daar da da da gelooft u in. of zo te zo... bezuinigen. dan ja. moet hij ook eens gaan bezuinigen op zijn eigen salaris. Maar nou ja. zijn de hogere heren. Die de grote salarissen behouden en de andere. Ja. De kleine man, wordt afgeknepen. Ja, ja, dat noem ik fascistisch. Ja, ja dat, dat is helder. U, uh, u heeft het niet zo op de politiek in Den Haag. Maar even terugkeren nee, maar, naar die gevangenis. Ik geloof ik, ik ook helemaal niet meer in. Want de wereld wordt geregeerd door kapitaal. Ja, dat is, dat is duidelijk. Dat hoeft u niet zo hard te schreeuwen. Het is, nee, het is, maar ik wil het, het gewoon is... de wereld ingooien. Want ik, ik heb het al ja. jaren in de gaten. Dat we niet meer in democratie moeten geloven, maar in kapitaal. Want dan wordt heel de wereld door geregeerd. Ik denk dat u daar een heel raakpunt uh, uh, noemt. En toch, ik hoop toch, dat mensen wakker nu Ik wil toch even met u terugkeren binnen die gevangenisburen. Want daar hebben we het vannacht over. Ja. We hebben te maken met die werkelijkheid die er nu is. We hebben te maken met de bezuinigingen die aangekondigd zijn. En dan wil ik even aan u vragen als psycholoog. Uh, ja. U zegt, mensen daarbinnen, uh, niet iedereen kan er even goed tegen, uh, die worden gek. Ja. Er wordt nu zorg uitgesproken dat op het moment dat er wordt bezuinigd op de programma's, avond, weekenden enzovoorts, uh, op het moment dat wellicht de deuren uh, langer dicht gaan, uh, dat er meer agressie komt. Is die zorg ja, dat is te natuurlijk. Dat, dat is toch te voorspellen? Ja. Dat toch te voorspellen? Wat, Want hoe, hoe heeft u dat Nu onder elkaar, die zijn al, uh, volgens maatschappelijk zijn ze al van, van, van God los. Maar als die twee op het cel gaan zitten, dat, dat wordt moord en doodslag. Ja, zo, zo ernstig. Dus ja, dat is gewoon, dat, dat, er komt het dier in de mens los. Ja, ja. En da, dus, en en. het. even zit te blaten, en die man mocht ik, ik al sowieso niet, hè, met, met zijn babbel's. Hè, maar het, het is één grote nou, dat En is... De rest van de VVD en al die andere krokele dokkelussen. Dat is een mening, dat is duidelijk. Ik wil u bedanken, meneer uh, Mulder. Nou, Psycholoog in rusten voor uw okay, uh, analyse. Zo, maat, um. Goed zo, goede nacht. En wij gaan naar uh, Frank Boeien. Vragen wonen overal. Oh, ja, daar is hij. De morgen was het te koel De planten werden wakker Is het mogelijk ooit werkelijk Verder weg te zijn Vroeg ik me aan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 Overall. was dat. Ja, van, zijn, van zijn nieuwste plaat, Liefde en Moed. Prachtige plaat. Hij was laatst ook in ditste dag. Daar speelde hij ook live. En dan heeft hij een man met zijn gitaar heeft weinig nodig... om gelijk die heerlijke warme sfeer neer te zetten. Prachtig. Goed, wij praten vannacht in ditse nacht... over het gevangeniswezen en de bezuinigingen daarop. En nou, we hebben nog ruimte voor één beller. Komt er, komt er maar in. Goeienacht. Ik spreek met Sarah. Sarah, kijk eens aan. Een dame in dit verhaal over gevangenissen. Vertel. Ja, ik vraag me af een rechter die spreekt uit dat iemand naar de gevangenis moet. Ja, dat is zo. Wie bepaalt dan wanneer hij een enkelband krijgt? Uh, dat doet de rechter ook. De, de, de, re, de rechter de recht legt natuurlijk een strafmaat op. Die kan ook bijvoorbeeld zeggen het wordt een, een werkstraf, een taakstraf. Ja, natuurlijk. Dat ik. Maar ze hebben nu al van mensen die bijvoorbeeld heel lang zitten. En hoe doen ze dat dan? Bijvoorbeeld de laatste twee maanden voor ze vangen die straf, of... Uh... Uh, ja, dat is nog allemaal volgens mij vrij onhelder. Maar wat ik ervan begrijp is dat het dan meer gaat om... Uh, nou, misschien wel mensen zoals Johan, die uh, een boete niet hebben betaald. Of, of uh, mensen die op een andere manier uh, zich aan een relatief licht vergrijpen uh, uh, hebben schuldig gemaakt. Misschien wel witte criminelen, ik weet het niet precies. Maar dat zullen geen, uh, geen uh, gevaarlijke psychopaten zijn, lijkt mij zo. Ja, want ik, ik heb een kennisje wat werkt in de Bijlmer. Uh -huh. En dat geeft behoorlijk wat... Uh wat niet helemaal goed bezoofd is. Ja, die, die zijn erbij, hè? En die zijn echt gevaarlijk. Ja. En, en moeten die, ze met vijf man de cel in. En je, je wou zeggen, als, als die uh, uh, met een enkelband rond zouden lopen... zijn we ook niet veilig? Nee, nee, nee, nee zeker niet. En, en wat je inderdaad zegt, vijf op een cel? Vijf van die mafkezen die elkaar gek maken? Ja, nee, maar als die mensen in de cel zitten... dan moeten ze soms met vijf bewakers... Oh, Mijn zo zo bedoel je, vijf bewakers. Velling. Ja, ja. Hoe je iemand z'n twee op een cel krijgen? Mm, mm, nou, wat, wat vind je daarvan? Twee op één cel? Nou, ik vind dat iemand het zelf ook okay vinden. Ja, ja, nou ja, dat zullen ze, ja, de ene wel, de andere niet, begreep ik van uh, meneer Brandlicht van Bonjo. Hey, maar Sarah, uh, ik kan je vragen helaas niet beantwoorden. Misschien de volgende bellen wel. Oké. Okay. Kom erin, dit is de nacht. Ja. Schuif aan. Wie, wie hebben we nog meer aan de lijn? Nee, nee. Mij, nee, ik hoor alleen jou maar maken, Sarah. Maar volgens mij, ik, ik zie uh, dat we Hallo. nog een bellen moeten hebben. Ah, kijk, ik hoor iets. Ja? Hallo. Goedemiddag, met mijn tooslopjes in de Schonebeek. Uit Hoge Noorden. Wie, wie, pre wie presenteert nu dit programma? Want er zijn twee mensen die het doen. Dat ben ik. Maarten, ja. hach. Er zijn er drie zelfs, okay. momenteel. Nou, oké. Okay. Ik, nog... ik word nu wakker. Wat ik even wil zeggen, dat heeft niks met dit programma te maken. Ik heb voor een paar weken gereageerd op het... Uh, thema met overleden familieleden. Ja. En toen werd ik verbroken met de lijn. Oh, dat is naar. En het dus was een heel persoonlijk gesprek. En ja, ik doe het nu toch één. Oh. gewoon dwars. En dan heb ik netjes uh, die meneer een mail gestuurd nou. de volgende dag. En dan heb ik helemaal geen antwoord weer opgekregen. Ah, dat vind ik heel, heel zorg. Ik, ik, heb, is, ik heb één minuut voor je. Nou, en dus, stel, uh, ik zeg een paar namen die ik nog meer doe. Dan kan ik het zeggen wie het is. Uh, da, da, da, da, da, la, laten we dat gewoon via je mail. Ik, ik ga de mail opzoeken, want ik kan ook bij die mail en ik ga zorgen dat, dat het treft. Uh, het je, het komt. eindigde met dat hij zei: Van nou kon je uh, uh, niet zo goed opschieten met je vader of je moeder. Dat dacht hij. Ik ja. heb je inderdaad gelijk. En toen was de lijn verbroken. Ja. Ik heb derd, de volgende dag heb ik de uh, EO gebeld om uh, hoe ik dat aan moest pakken. Maar dat nou, heel niet. goed. Persoonlijk gesprek. Nou. En we hebben er niks van weer gehoord En dat vind ik heel teleurstellend. Weet je, we, we, we, we spreken het zo af. Ik ga die, ik ga die mail opzoeken. En ik ga uh, persoonlijk ervoor zorgen dat je antwoord krijgt. Je dat is kordaat. Maar op zich heb je dat heel goed gedaan. Dat je dan uh, e-mailt. Want dat soort dingen kunnen we het beste buiten deze uitzending houden. Uh, ja, nou, ik, ik, ik vind het heel niet vervelend. De en ik zit met baas ja. eigenlijk. Ja. Ja. Ja. Je moet begrijpen dat we het hier helemaal alleen doen. Hè. Ik zit hier helemaal alleen. Ik heb, geen, ik heb wel een technicus. Maar ik, heb, ik moet zelf de telefoon aannemen het is een drukke nacht. Ja, dat, dat heb ik niet... Daar gaat ons nou, iets meer, helaas. Dan je, je wel ja. iemand anders aan de lijn. Ja, ja. Nou, Kijk, en het is persoonlijk, hè? Je geeft ja. iets van je persoonlijk. Ik begrijp jezelf. het helemaal. Ik, ik, we, ga, we gaan er iets aan doen. Dat moet niet gebeuren. We, we hebben nog tien seconden. En uh, dan gaan we door. Zo meteen uh, praten over de Matthäus Passion. En, en daarna luisteren natuurlijk. Maar eerst het nieuws van drie uur.